Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protestmars tegen politiegeweld maandag in Den Haag... mag van de gemeente niet door de Schilderswijk. Het is maandag een jaar geleden dat de Arubaan Mitch Enricus door politiegeweld om het leven kwam. Zijn dood leidde tot dagenlange rellen in de Schilderswijk. De organisatoren van de demonstratie wilden vanaf het Zuiderpark... waar Enriques overleed, naar station Holland Spoor lopen... dwars door de Schilderswijk. In Antwerpen is een kopstuk opgepakt van Sharia for Belgium. Saitem Nari zou onlangs zijn teruggekeerd uit Syrië... waar hij een aantal jaren zou hebben gevochten voor IS. Terwijl hij daar zat, werd hij vorig jaar bij verstek veroordeeld tot 12 jaar cel... wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. Mosselen en oesters uit een deel van de Oosterschelde mogen op dit moment niet worden verkocht. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Wareautoriteit kan er een giftige stof in zitten. Mensen kunnen ziek worden als ze er meer dan 400 gram van eten. Oesters en mosselen die in de winkel liggen zijn veilig, want die zijn getest, zegt de NVWA. Op het EK voetbal heeft Wales zich geplaatst voor de, achtste finale, de kwartfinales. De Welshmen wonnen van Noord-Ierland in Parijs met 1-0. In de 75e minuut maakte Garrett McCauley een eigen doelpunt. Polen schakelde eerder vandaag al Zwitserland uit na strafschoppen. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Bondscoach Slutsky van Rusland stapt definitief op. Na het voor Rusland teleurstellende EK liet hij al doorschemeren dat hij wilde vertrekken. Maar de minister van Sport, die ook de voorzitter is van de Russische voetbalbond, wilde daar niet mee akkoord gaan. Hij probeerde Slutsky op andere gedachten te brengen, maar dat is niet gelukt. Het weer. Vanuit het zuidwesten wordt het droog en dan klaart het op. Morgen een paar buien en dan wordt het 19 of 20 graden. Dit was het...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 W Nightwalk The on air dance show DJ Dance for FM. The weekend party The, the weekend party is now, now. now.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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZCFN. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht hoor je hier het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. En natuurlijk het laatste shownieuws, de party en de team Boven, beste platen van de danssoep. En natuurlijk straks een tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En natuurlijk in het derde uurtje gaan we naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië. Trouwens, de opening hoort we Dropgun met Together As One... Tot middernacht, alleen maar de lekkers is op Wat dacht je nu van uh, Kongs and Cooking on three Burners? Alleen dit keer in de, in de Bonnie M. versie. Met Sunny, This Girl, de Angie Cox remix. Luister maar, want deze versie ken je waarschijnlijk nog niet. Zinnen willen doen, want ik was niet meer met het beleid. Geen grapje wie fokt fractie? Straks zien we met mijn eigen partij. Leuk papa, dat meteen een mantra, zweet niks stel op pijn. Wat een schattig panda, beetje. Kijk hem gaan, hij danst een beetje. Oh shit, wat doet hij nou? Dat doet hij anders nooit? wat een verschrikkelijk panda, beetje. Ik heb zoveel feestjes. Ik weet precies waar het vlees is. En je hoeft niet te bellen, want ik kom vanzelf. Ik voel waar het heer is. Daten, huh? Begin er niet aan. Straks moet ik samen met jou gaan bedenken waar het in godsnaam mis is gegaan. Ik heb seks in de bosjes. Zijn je nou seks in de bosjes? Ja, lieve schat, met een pad, Waar moet ik anders? Oh ja. Ik ben met Chrissy en Chrissy die leren maar ze en lopen Politiek, ik niet. Economie, ik voor mijn verdiensten verdien. Ik heb mijn brood een gezien. Ik heb fles, maar ze kunnen me niet. Kan het zijn dat je mijn kent misschien? Drie of drie, en ben ik naar Denk je dat ik niet, en ik ben alleen maar een rugmachine? Omhoog gewoon zit de we potje voor heel mijn Ik ben in de stad, ik kijk naar alle we met een stapje toeten, maar het gaat goed. Wat is hard, de panda, weet je. Kijk hem gaan, hij danst een beetje. Oh shit, wat doet hij nou? Dat doet hij anders nooit. We hebben een verschrikkelijk banda beetje. Dat was muziek van uh, Willie wi Williams. Zo, het komt er lekker aan met Ego en de voorhoorwer Germaine Gerson Meen, zoals die man heet. En uh, hij had uh, de versie van uh, Designer gedaan van Panda op zijn hele eigen wijze. Dat heeft, hij van, uh, dat heeft hij gedaan bij Giel in de studio. Bij, uh, bij Giel op de radio. En uh, ja, Ik vond het zo leuk. Ik, denk, ik moet hem gewoon even draaien van Zandvoort, de Nightwalk, een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort, wie je het gehoord hebt... maar de Emmy van Houston mag niet geveild worden. De Amerikaanse television en kermie heeft op het laatste moment... een stokje gestoken voor de veiling van de Emmy van Whitney Houston. Weile Whitney Houston, moeten we zeggen. De familie van de overleden zangeres restboot prijs... samen met een aantal persoonlijke dingen vrijdag te kopen... Aan via een veilingsbedrijf. Een fan had al een bod ingelegd van 10.000 dollar... voor het beltje uit 1986 alweer... De academie vroeg de rechtbank in Beverly Hills de verkopen uh, van de tv-prijs te verbieden... omdat de reglement bepaalde dat de beeldjes terug moeten naar de televisieacademie... Als een win de winnaar of diens erfgenamen er geen prijs meer op stellen. En de rechter gaf de uitgever van de Emmy's vrijdagmiddag alsnog gelijk. Heritage auctions mag wel doorgaan met de eerder aangekondigd veiling van andere persoonlijke bezittingen van Houston, waaronder een Dolce Cabana botjes, oormel en een paspoort van de 2012 uh, in 2012 overleden zangeres. En het Veilinghuis laat uh, ook weten de beslissing van de rechtbank te respecteren. En geeft de Emmy terug aan de familie van Houston. En uh, ja, mogen ze zelf weten of ze het teruggeven aan de Academy... of dat ze hem gewoon uh, ja, op de, op de schoorsteenmantel zet. Hebt. Zie je hem zo aan voor de onderweg zo meteen. De partyagenda, wat voor leuke feestjes er allemaal gaan. En dan nou kan je vertellen, het is een heel erg druk weekend... Waarschijnlijk weet je het al, misschien ben je onderweg naar een feest of ben je alweer terug van een feest. Nou, ik ga er straks alles over vertellen, maar eerst even muziek. Camel Fat met Make 'em Dance! You take me... Uh, of vrouwtje moest hij stoppen met, uh, met uh, draaien voor publiek. En uh, hij mocht er dan wel thuisplaatjes maken en uh, produceren... maar niet meer zo vaak optreden. Maar uh, ja, uh, vorige week stond hij weer voor 50.000 man publiek te draaien. Dus volgens mij valt het op zich allemaal mee. En voor Dero horen we Mike Mago en uh, Leon Loeren met Hired. Het is even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feesten allemaal gaande op deze zaterdag 25 juni. Als we altijd beginnen, we eerst even met de Escape in Amsterdam. Dit is natuurlijk het wekelijkse feestje Brainwash... met onze eigen Zandvoortse Raymundo. Begint om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. Indre 16 euro voor meer informatie, Check over de website escape.nl. Met onder andere Tom Bolt, Brian Sandro en Santos, MC Marbo... en natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raymundo. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam... het wekelijkse feestje Brainwash. En iets verderop, als je aan de linkerhand een escape hebt... en dan iets verder doorlopen... En je steekt over aan de rechterkant, uh, daar vind je R. Club R. Daar is vanavond uh, van 11 tot 5 TikTok. Interne is 15 euro. En uh, ja, voor meer informatie, checken we de website r.nl of tiktok-events.com. Want. Uh... Ja, uh, ze hebben een halve mail gestuurd, dus ik heb uh, niet de line-up. Dus moet je zelf eventjes uh, op de website kijken of daar misschien de line-up staat. als je gewoon naartoe gaat te want er is altijd wat te doen. En natuurlijk uh, ook in de melkweg het wekelijkse feestje encore En dat is vanavond encore en Puna presents Broederliefde Mulambi en Louis en Boekusam. Het begint rond de klok van middernacht, tot duurt tot vijf uur in de ochtend... Iedereen is 15 euro. En uh, voor meer informatie check even Melkweg.nl. Met natuurlijk onder andere Broederliefde, Moolabi en Louise en Boekassam. Ook Waxrend, Driva en DJ Prime zijn natuurlijk aanwezig. Want dat zijn natuurlijk de residents van Ancore in de Melkweg. Het wekelijkse feestje. En natuurlijk vandaag hadden we ook uh, uh, Awakenings. En dat was bij, uh, bij uh, Halfweg Zwarenburg daarop. In het, uh, ja, in het, uh, ja, ik noem het altijd Sparenwouden, maar dan de kant van... Uh, ja, van halfweg, om het maar zo te zeggen. Er was vandaag Awakenings. En uh, de afterparty van Awakenings is vanavond in Paradiso in Amsterdam. Dus uh, als je nog een beetje na wil genieten van uh, Awakenings Festival, dan kun je doorgaan naar, uh, naar Paradiso. Het begint allemaal om 11 uur vanavond. En vanavond in de Parma. We all love A's, 90s en Zero's. Het begint om 11 uur. Allemaal in de Panama, natuurlijk in Amsterdam. En ook vanavond in, in de Westerunie. Michael Jackson, Never Forget the Legend. Het begint allemaal om, uh, om 11 uur. Michael Jackson overleden in uh, 2007 is het alweer. Hè? En vanavond dan natuurlijk de uh, Madness Gathering. Oftewel Defcon in, uh, in Biddinghuis. Maar dat is uh, ja, bijna afgelopen. Defcon, Weekend Festival Maar uh, morgen, ik ken je ook nog een. Dus uh, morgen in Walibi Holland, uh, Biddinghuis... Uh, uh, DEFCON 1 Weekend Festival. Vandaag en morgen ook natuurlijk. En ook vanavond trouwens, als je houdt van Marco Borsato. Dan moet je zijn in Horen. Vanavond live in Horen. En daar is onder andere Marco Borsato en alle andere. Uh, hij wordt vergezeld door andere Nederlandse artiesten als je daar toevallig van houdt. Hij moet straks even langs. Dus, uh, maar uh, waarschijnlijk als ik er ben, dan is, uh, zijn de optredens waarschijnlijk al uh, helemaal afgelopen. Want volgens mij duurt het maar tot 11 uur. Maar ik moet even er naartoe gaan, dus uh, een aflopen kleine privé afterparty. Uh, je weet je het wel, hè? Uh, af en toe word je uitgenodigd voor dat soort dingen. Ja, je moet heen, hè? Dan denk je van, ik heb helemaal gezien en, uh, maar ja, je moet hè. Uh, je moet toch een beetje sociale contacten uh, in Iran houden. Zeker, radioprogramma's maakt. Het is niet alleen CFM radio, maakt maar ook nog andere omroepen. Dus. Uh, ja, het is druk hè, dit weekend. Ik weet niet of je van race houdt hè, T.T. en Assen. Natuurlijk ook heel groots opgezet allemaal. Nou in ieder geval, we gaan weer gewoon verder met de muziek. je van Gregor Salto en Curio Capura met Para Volke. Para você, para você, vem Para você, para você, Para você, para você, Dat was Chesto, samen met Oemat Oscar. Met uh, What You're Waiting For. Op dit moment heeft hij een nieuwe hit met uh, John Legend. En voor Chesto hoorde je Lucas en Steve met Make It Right. Het is even tijd voor de 10 bovenbeste platen van het dansen. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs? En welke platen moet je gewoon zeker gehoord hebben? Deze week op 10, Freddie Legrand met The Rhythm of the Night. Deze week op 9, DJ Dan en Idol met That Sound. En op 8, DJ Dion en Lee Walker met Freak Like Me. De Sonny Voldera remix. Deze week op 7, Mark Romboy met uh, Atlas. Op 6 deze week, Quintino Cheat Cheatcoach met Kent Fight It. Op 5, Serres D met uh, In The Rats. Op 4 deze week, Dennis Cruz met New Life. En op 3, The Nightcrawlers met uh, Push The Feeling. In de Antonio Clameres remix, de Aqua Singas. En deze week op 2, EDX met Roadkill. De EDX, uh, Ibiza Sunrise remix. En deze week op 1... Je hoort hem nu op de radio Martin Salvage met Do it right. of Legend met Komodo en tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet gedreurd, zometeen Na de break. DJ Mauser met zijn Global Housewives en straks in het derde uurtje gaan we naar Italië met de beste van de clubs uit Italië. Ik laat je achter met hardcopy met Express Yourself.